9 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Internet provider Access for All sleept KPN voor de rechter. Het personeel wil ermee voorkomen dat het merk wordt opgeheven en opgaat in KPN.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 In een woning in de Gelderse plaats Hengelo zijn twee lichamen gevonden. Over de doodsoorzaak en de identiteit van de overledenen is nog niets bekend. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf. Een deel van de straat is afgezet. Buurtbewoners hebben tegen Omroep Gelderland gezegd dat ze glasgerinkel hebben gehoord. Winkeliers van Marskramer worden nauwelijks bevoorraad door hun nieuwe eigenaar. Dat meldt het Financiële Dagblad. En volgens de krant is er inmiddels paniek onder de winkeliers. Mediabedrijf Audax nam de 44 vestigingen van Marskramer eerder dit jaar over van Blokker. Tot eind juli konden de franchise nog bij Blokker bestellen. Maar daarna ontstonden er problemen. Een franchise zegt tegen het FD dat Audax maar 160 van de 4000 benodigde artikelen levert. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft nog niet laten weten of ze hun organen willen afstaan na hun dood, meldt het AD. Vanaf 1 juli volgend jaar gaat de donorwet in. Als mensen dan niets hebben doorgegeven, komen ze met geen bezwaar tegen donatie in het donorregister te staan. Van de 6,7 miljoen mensen die in het register staan, zijn er bijna 4 miljoen geregistreerd als donor. Het weer bewolkt vooral in de westelijke helft van het land regen. In de loop van de ochtend droog en in het zuiden wat zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen droog en een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdeet. Verkeersabdeet. Er is Wijnandswaan bij de ANWB. De dagelijkse files zijn nog altijd langer dan gebruikelijk door het slechte weer. En een paar ongelukken. Ik noem de files vanaf een kwartier extra reistijd. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hilversum Noord en Muiden, 11 kilometer. Daar staat nu een kapotte auto stil. Drie rijstroken zijn dicht. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Hodendrecht. Veroorzaakt fide vanaf Maarsen met anderhalf uur vertraging. Drie rijstroken zijn dicht. Drukte op de A6, Lelystad richting Muiden, knooppunt Muidenberg, 20 minuten onthoud. Op de A9 is een ongeluk gebeurd van Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. Veroorzaakt file vanaf Amsterdam-Zuidoost met een half uur oponthoud. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Dan de A9 vanuit Alkmaar tussen Beverwijk en Knopend Rotterpolderplein. 6 kilometer met 20 minuten extra. De A27 van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Knopend rijn Zwiert, 8 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Dat had te maken met een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Vandaag 21 oktober. En ja, het is herfstvakantie. En we tellen gewoon door. Nog 195 dagen tot de Formule 1. We blijven optimistisch en we gaan gewoon door. Mijn naam is Walter Sans en ik ben tot 10 uur bij je. En we gaan nu verder met de nieuwe van de 3J's. En die doet het heel erg goed. Achteruit kijk, spiegel bekijk, wordt kleiner, kleiner tot het verdwijnt. Ik ben nieuw hier bij ZFM waar het 11 over 9 is. Het is koud outside. You don't know cold. Winter is coming for him. Het is ice -koud. Ice koud. En je woorden maken wolkjes in de lucht. Een rilling loopt rond rondje oor. M'n rug. Als je zegt dat je niet langer van mij houdt.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 en je ten onder laten gaan Zomaar een streek door ons verhaal oh, do Het is net of ik tegen een nu praat doet hem ten minste als of. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot oh, do Het is net of ik tegen een nu praat Doe de ten minste als of. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan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 We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. Oh 12 graden is het op de ZFM thermometer en ja, het regent, het regent, het regent. Maar na 12 is het afgelopen als het goed is en dan wordt het droog en vanaf dinsdag wordt het nog droger en dan gaan we naar 19 graden. Dus het ziet er goed uit, maar vanochtend nog even doorbuiten, dan blijf je gewoon binnen, blijf je gewoon bij ons. En wij gaan gewoon door met de Dance Monkey van Tones and I. I think do it before. Say, say, move for me, move for me, move for me, ayy. Hey, hey. And when you're done, I'm beg you to be done. In the trees, it's like they know how I feel. I'm busy be watching the world, sitting at the side of the curb. You're busy be watching the world singing. East over North Sea Life's just beginning, I'm breaking free You're on the nine streets With the sun on my back Yeah, yeah Knock for a Gonna kill some time on the heron track Busy be watching the world Sitting at the side of the curve See me watching the world singing this is how it feels when a good day comes along your skin you're on the ninth street soon we'll be back on track you're not number Ruben, come and kill sometime on the hair and crack. busy be watching the world seeing all the boys and the girls you're busy be haven't you heard have. yeah this is how it feels when a good day comes along This is how it feels when a good day comes along well, This is how it feels when a good day comes along yeah, This is how feels, when a good day comes along Jonathan Jeremiah, hier bij ZFM waar het 20 over 9 is Ja, en dan heb je soms van die platen, die hoor je dan. En ik had deze echt al heel, heel, heel erg lang niet meer gehoord. En dan ga je gewoon weer terug naar je jeugd. En dan denk ik van, ja, die vriend van mij en zijn moeder, die had die LP. Die LP van Randy Crawford met die mooie hoes. En ik hoorde hem en ik ging gewoon weer terug. Want ik had deze echt al zo lang niet meer gehoord. wrong. <middels> Hier bij ZFM waar we richting de klok van half tien gegaan. En dan wordt de muziek altijd een beetje groovy. Zoals ook het de volgende van Deodato. Een man die meer dan 500 platen gemaakt heeft. En deze heeft hij samen gemaakt met El Zero. Yesterday I'm Samen met El Giro hier bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, en dan is het uh, half tien geweest. En wat doen we doen om half tien altijd. Dan is het tijd voor de rubriek Jazz is niet eng. We waren al een beetje jazzy bezig, maar we gaan nog door. we doen vandaag echt heel rustig aan. En dat doen we met Quincy Jones. Live vanaf het Montreux Festival 1996. en uh, Everything Will Change is het liedje. En dat doet hij samen met Chaka Khan en de zanger van Simply Red, Mike Het Dus een bijzondere opname. Quincy Jones, Montreux Jazz Festival 1996. Chaka Khan en de zanger van Simply Red, Mike Hudnall everything must change. Everything must change Nothing stays the same Everyone Oh and mysteries do unfold 'Cause that's the way of time Ray met You Gotta Be. En daarvoor hoor je Quincy Jones samen met Chaka Khan en Michael Knil van Simply Red. Ja, dan gaan we nu weer helemaal terug naar deze tijd en Nieuwer dan Nieuwer, want dit is het afgelopen weekend uitgekomen. Het album komt pas aankomende vrijdag uit. Is het een doodje Apache 207, wie toestudeert dat aan? Hier bij ZFM, waar het 20 voor 10 is. Het is een Wieder mal ganz alleine im Bett. Ik viel, was sie braucht, doch selbst das nimmt man ihr weg. Sie liebt von ganzem Herzen, auch wenn keiner schätzt. Und wär sie wirklich ehrlich, wüsste sie, dass sie Herz bricht. Doch in der Hoffnung, dass sich etwas ändert, nimmt sie es in Kauf, in Kauf, in Kauf. Wacht auf, wach auf, wach auf. Wieso tust du dir das an? Du sagst du hältst es aus, aber wie lernt? safe trägst mein Sternenstaub doch noch nie im Leben warst du so gefangen Gott das ist krank Wieso tust du dir das an Ich warte immer noch auf eine Antwort auf all deine Lügen hast du längst erkannt, doch noch nie im Leben warst du so gefangen Gott das ist krank Wieso <lacht> Mein Herz, kom, reizt es los, denn ich brauch es nicht mehr Schneid es auf und schau rein, Baby, ich glaub, es ist leer. Verzeih mir nicht mehr, denn das habe ich nicht verdient Verzeih mir nicht mehr, denn das hast du nicht mehr verdient Du sagst, du hältst es aus, aber wie lang, no. Da draußen wartet safe ein echter Mann, no Noch nie im Leben warst du so gefangen, God, das ist krank Wieso tust du dir das an? Ich warte immer noch auf eine Antwort, oh All meine Lügen hast du längst erkannt, no Noch nie im Leben warst du so gefangen, God, das ist krank Patsy 207. Dan gaan wij door met Whitney Houston en Kygo. En Whitney Houston hier bij ZFM waar het 9 .47 uur 47 is. Buiten regent het nog steeds. 12 graden op de ZFM thermometer. Bah, helemaal niks aan. Maar vanaf vanmiddag wordt het droog en morgen wordt het nog beter, en dan de rest van de week 19 graden. En wat doen we dan? Dan gaan we lekker naar het bos. En dan zijn de blaadjes. Helemaal mooi.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 Bobby Womack, California Dreaming hier bij ZFM 10 voor 9. We hebben Duitse muziek gehad, we hebben Belgische muziek gehad, we hebben Nederlandse muziek gehad, we hebben Engelse muziek gehad. Dit was Amerikaans, tijd voor wat Het was Amerikaans, tijd voor wat Franse muziek sous la pression tu te sens comme la reine du monde mais c'est qu'une impression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 suite de ton verre Voor tien uur. Dat is altijd een meezinger. En dat is hem dit keer. Rick Ashley. Tot 10 uur. Rick Ashley hier bij ZFM waar het bijna tien uur is. En dan uh, nog twee minuutjes en dan is het nieuwsjournaal. Weerbericht, verkeer, reclames. En dan begint de herhaling van Goedemorgen Zand voor de uitzending van afgelopen zaterdag met veel discussie en nieuws. En tot die tijd laat ik je achter hier met de Love Unlimited Orchestra. Mijn naam is Walter Sans. ik ben er woensdag weer. Morgen zit uh, Ger hier met heel veel leuke oude muziek. En ik hoor je graag woensdag weer. Maak er een fijne dag aan. De regen houdt om 12 uur op. En dan gaan we met z'n allen weer naar buiten. Oké, okay, tot woensdag.